...Bonebakker met het NOS Journaal. Beoogd staatssecretaris Nathalie van Berkel van Financiën trekt zich terug. De d er raakte in opspraak toen bleek dat er onjuistheden in haar cv zaten. Zo heeft ze geen master bestuurskunde aan de universiteit gevolgd... ...maar alleen een propenduizen op hbo-niveau... Van Berkel zou morgen op gesprek gaan bij formateur Jette, maar die zegt dat zijn partijgenoten zich heeft teruggetrokken. Jette hoopt snel een vervanger te vinden, want volgende week maandag worden de nieuwe bewindslieden beëdigd. Justitie in Frankrijk onderzoekt de dood van een student vorige week in Lyon als moord. De 23-jarige wiskundestudent werd door tenminste zes mensen aangevallen, zegt justitie. Er zijn meerdere verdachten in beeld, maar er is nog niemand aangehouden. De zaak leidt tot politieke spanningen in Frankrijk, al is de toedracht nog niet helemaal duidelijk. De student was aanwezig bij een toespraak van een radicaal linkse politicus mogelijk om rechtse tegendemonstranten te beschermen. Rechtse politici geven daarom radicaal links de schuld van zijn dood. Een dag voor de finale rondes van de ploegenachtervolging heeft bondscoach Rintje Ritsma de opstelling bekendgemaakt voor de halve finales. Jorrit Bergsma neemt de plaats in van Marcel Bosker. Volgens Ritsma moet vooral de start morgen anders. Waar het eigenlijk misgaat is, is bij eigenlijk alle ploegen te snel starten en aan het einde te veel oplopen. Ja, de tactiek zal zijn uh, ietsje, ietsje rustiger en, uh, en vlak houden. De mannen rijden morgen om half drie de halve finale tegen Italië. Alexander Sinchenko, de nieuwste speler van Ajax, moet maandenlang revalideren. Zaterdag liep hij een knieblessure op in een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij moet nu geopereerd worden en kan daardoor de rest van het seizoen niet meer meespelen.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 nummer 2 van deze bijzondere uitzending... over de eerste voorronde van de Rob Agda Award 2026. We begonnen met Three Point Landing... voormalige deelnemers aan diezelfde Rob Agda Award. In dit uur gaan we aandacht besteden aan de muziek van Dean Presley... en Tipfout die mee hebben gedaan op donderdag 12 februari. We beginnen met het optreden van Dean Presley...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 20 minutes later, she still fell with a back Tears fell from her eye, and I tried not to cry I've seen that look before but I still fell for all the lies So she slept next to me while I'm Dreaming she was free, she's got my heart Oh, baby, now and then I tried not falling out of love But every lonely night she is the one I'm thinking of I see her face in every blockhouse Man. No, I should not be bothered when she's yelling out my name But what can you expect from a troubled man like me? I think I should be happy with a love she gets me I've known it from the start, but we can't live apart leuke avond hebben. Dat, als dat geslapen is, is ook mijn avond geslapen.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 Oh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 so high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 zit er lekker in. De sfeer zit er heerlijk in. Wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Gelijk even een vraagje. Even een applausje voor jullie. Nog één keer een hard applausje voor jullie allemaal. Sowieso. Yes. Wie van jullie heeft een relatie? Ik je hand in de lucht. Kijk, nice. Wie van jullie heeft een relatie waarbij iemand te veel chat gebruikt? Niet iedereen.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 wil hier nog met de praten En nu ben je zo'n vreem Wat je denk, wat je weet ik te Let's go, go, yeah. hij zei jou dat jij maar los moest laten. Omdat ik een keer niet op kwam dagen. Laat hem praten nu en we toch hervragen. Hij stond toch alleen maar op mijn harten. Shit, yeah. het voelt je ego. Het voelt als therapie, maar je weet ook. Zie je, ik moet het energie, het pakt je demo. I'm telling you, fast. a change. I'm too the pain as I watch you fall. I'm a but Wat je denkt, wat je vindt, is er zo'n so Was ik maar JetGPB Ze is zo'n stappen Ze staan helemaal om haar teken Ik krijg antwoorden, ik na De hartsticht in de koud In een angloedige moord Toen denk ik was ik maar JetGPB Voor je alles aan me what? En nu ben je verblind, wat je denkt wat je vindt, het staat er dus zo'n zin. Of was ik maar Je GPD? de shit is overslavend. Shout-out aan jullie. Ja, dank jullie wel. Dank je. Alles in brand man, alles in brand. Jaar aan, jullie man. Laura. Ben, of ben ik zo vanaf kwijt Met zoveel nadigheid in mijn lijf. Al die chaos die brandt in mij. Zoveel grijpen, donder op. Licht ontvlamd, maar korte lot. Vocht zit top met een grote mond. Hoor weer zout in die open boel Voel mij kwijt, zit vast in emoties. Ik oh, mijn dood en dat zie mijn bij En mijn man, die kijkt naar mij. Iedereen die weet dat ik hier op mij grind. Ik zit up, ik zit in brand. Iedereen weet wat de fuck is up. Pak een ver van, ik zit in brand. Pak een ver van, ik zit brand. Let's go. Is dit wat ik wil? Wat ik weet? The go.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 Mijn man is vaak rat, je feestje voor een aanslag. De planning van de dag heb jij al overdag gehad. Dus wat gaan we vanavond doen? De wat je samen beslechten, de kramers. Je plan is om nog te gaan slapen. En wat is dan overheen? De klok die staat drie, die eet slaat ik vol, over dit van een kom je nog zo, je wilt mij, niet voor. hier dus een me bedoel Jouw tijd is geweest, dat is wat jij zegt Ik weet ik word oud, maar ik voel me te jong, voor me te. De speakers is aangezet, maar jij wil alweer naar je bed Jij vindt het te laat, dus hoe seks dit eindigt in een wachtplek We maken vragen net, ga je mee, heb je gezegd, Wat gaan we vanavond doen? Ze zeggen, het is al lang geleden Dus laten we doen wat we, doen, we doen, was de fors, zijn we hey. met me De kop die staat die. In klas, ik, op, ik de kruis Gooi zo Ik wil naar die party Dus geef me, girl Jouw tijd is te leuk Dat is wat dus Ik weet, ik word oud Maar ik voel me gejoos voor mijn voor mijn bed. Jongen, me je samen met slechte reclames. Je plan is om vroeg te gaan slapen. Het is al over. Ik zal ertijd lachen. De grot is waar u. Ik denk dat ik kom over. Dit kan een vlieg. Kom je nog zo. Ik wil naar die korde. Nu is het geen koop. Grootheid is geben. Dat is wat jij zegt. Ik weet Goed, ik niet. word oud, maar ik voel me te jong voor mijn pub. Jullie zijn allemaal. Ja, maar... We hebben Julian op de bus. En we hebben niemand minder dan Robert op de trucks. Hey, je mag dansen, hè, jullie mogen allemaal dansen. Pak een dansje, pak een dansje. Eén, hey. oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. En we en hebben de... Rickert op de gitaar. Dit is Lorenzo, de jong voor mijn bed. En dit is Auke, de jong voor mijn bed. En samen zijn wij diep van, van Oké, okay. okay, dan gaan we even door naar het volgende jongens. Ik wil laag, omlaag, omlaag, iedereen omlaag, jij ook omlaag. Jawel, jij ook, omlaag, omlaag, zijn we klaar? Om. 3 2 en 1 op het einde gaan we Keio jumpen 2 2 1 de klok die klapt in één dag ik kom over dit Kom een big come ik wil naar die party de paper go oh. you got this over dat is toch ja de klok die klapt in één dag ik kom over dit oh. voor een big come here oh no I party the paper go you got this over For Jason, we play airport out We wensen jullie nog een gruwelijke avond! Twee oude bekenden. Je zou kunnen zeggen, nou het zijn Rob Agda Award veteranen. Maar toen hebben ze onder hun eigen naam Auke en Lorenzo. Want dat zijn de twee, uh, ja, hebben ze meegedaan. Maar uh, heren, want uh, nu is het ineens typfout. Ja, ja, ja. Hoe schrijf je dat dan? Ja, dat schrijf je niet hoe je denkt dat je dat schrijft. <laughs> Tenminste, dat hangt er vanaf wat je denkt. Nee, schrijf je met IE.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 whisper Take some time to realize that it's actually not that deep, I pretend to drown in the pool acting like I can't breathe, take some time to realize that it's actually not that deep. Ons programma met Koos, een voormalig deelnemer aan de Rob Agda Award. En ze schopten het tot de finale vorig jaar met Not That Deep. En Christy, die niet heeft meegedaan aan de Rob Agda Award. Maar Just Like You sluiten we dit eerste uur van de Rob Agda Award af. Ook iemand die nooit heeft deelgenomen aan de Rob Agda Award is Winnie Moore. En je hoort de akoestische versie van Tangled Warring.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 Automatic attacking me Touch to me I'm By a ring. Hello, baby. What's up? Mm -hmm. Is that so? To know that she hurts you makes me feel bad. To know that she cheats you makes me feel so sad. That your lips could be kissing, mm -hmm. mm -hmm. I'd give you a love, sweeter than wine. Don't you check the